toe kunnen gaan naar uh, het punt van de prioritering. Wat gaat om de prioritering? Dan, uh, ik weet niet hoe u zit met de agenda's. U mag uh, blijven zitten, maar u zou ook mogen uh, gaan qua tijd. Maar er zijn nog vragen, begrijp ik? Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had nog wel een vraag, uh, ja, niet zozeer een vraag. nog steeds naar CFM. Er uh, gaat heel even wat mis bij de gemeente. De uh, webpagina valt er even tussenuit. Maar ondertussen kunt u heerlijk luisteren naar Matt Simons met Catch and Release. En ik meld me weer als we terug zijn. Tot straks!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 en fijn dat u nog steeds luistert naar CFM. We hebben ondertussen weer verbinding met de met de Raadzaal. Dus ik zou zeggen.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 De burgemeester wil nog graag even iets toelichten, aanvullen, zeggen. Heel kort graag. De, de drugsoverlast ben ik het helemaal eens met wat de teamchef Kloosterman net zei. En wat je ziet, en dat heeft u ook al gemerkt, het aantal hennepkwekerijen neemt gewoon toe. Wat we ook doen. Dus het enige middel wat we op dit moment echt effectief inzetten is oprollen, aansluiten of stevig langs op erop. Dus uh, strafrechtelijk en bestuurlijk stapelen noemen we dat, maar dan is zorgvuldig dat het mag, anders is het ingewikkeld. En daaronder zit natuurlijk dat ondermijnen. Uh, uh, niet alleen Bibop gerelateerd, maar veel breder. En daar heb je ook zachte informatie voor nodig die gedeeld kan worden, maar dat is veel lastiger om te beïnvloeden en te pakken. Maar dat is iets wat wel de samenleving, als we daar niet op acteren, of wij met z'n allen met informatie delen, langzaam laat. Glijden zeg ik maar, waar we niet heen willen. En dat wordt zeker ook een thema de komende jaren. Dank u wel. Dank u wel. Dank u voor uw bijdrage. Uh, commissie, we gaan, commissie, we gaan naar eigenlijk het tweede deel van dit agendapunt. Ik begrijp dat er een changement komt op dit onderdeel bij het CDA, dus ik zal niet bij u beginnen. Het gaat om. Uh, de prioriteiten die we als uh, raad mee willen geven of kunnen geven voor 2016, 2017 en verder. En welke zaken niet zeg maar, nodig zijn vanuit de raad als het gaat om de veiligheid. Er is een lijst uh, aan u van vooral aangegeven met nieuwe activiteiten voor 2016 en verder. Met erop 28 punten. En, oh, sorry, 32 punten. En het is eigenlijk de bedoeling dat we aan het einde van deze uh, ronde uh, acht prioriteiten kunnen meegeven aan het college. Op het moment dat we daar als raad niet uit kunnen komen, dan uh, zal het college vervolgens zelf uh, daar een uh, sortering uit uh, maken. Uh, de burgemeester uh, heeft verzocht om dit punt uh, uh, op zijn uh, wijze even met u uh, door te nemen om te kijken hoe we tot de acht kunnen komen. Dus ik geef hem graag als eerste het woord. Dank u wel mevrouw de voorzitter. Ja, we kunnen het heel simpel doen door te turven. Maar misschien is er nog behoefte aan uh, een van die prioriteiten die hier staat qua duiding en toelichting. Dat wil ik even gecheckt. Kijk eerst de commissie rond. Is er behoefte aan een nadere duiding van de activiteiten of een toelichting hierop? Ja, wel. Dan ga ik toch even eerst een korte rondje daarom trend maken. Dus alleen voor een nadere duiding even op de lijst. Uh, open is het. Ja, dank u voorzitter. Uh, wij hebben een uh, aantal punten uh, ingediend. En daar wil ik eigenlijk even een verklaring voor geven. Meer veiligheid bij evenementen. Uh, toelichting uh, evenement wordt de straten afgesloten. En de parkeerverbod ingesteld. Maar wordt praktisch niet gehandhaafd. Waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat. Dat is onder andere bij het uh, culinaire. Dan is er één straat. Het Wagenmakerspad is een toegang en een afvoer voor het hele gebied wat verder daarna afgesloten is. Het is al drie jaar lang is een, een strijd wie daar gaat handhaven. De politie verwijst naar handhaving, handhaving verwijst naar de organisatie. En eigenlijk vind ik, kan dit niet. Er moet gewoon een, een besluit wezen van er wordt gehandhaafd, punt uit. En desnoods door alle drie. Uh, dan heb ik het punt aanpak, overlast, uitgangspubliek in het centrum. Er zijn uh, nog steeds uh, uh, routes naar parkeertreinen. En daar worden vernieuwingen verlicht, wildplassen. Mensen worden uitgescholden dus intimidatie. Er wordt met uh, de laatste jaren wordt er heel veel met uh, glas gegooid. Ik laat uh, vorige week... Een bierglas op wat kapot was. En uh, daar stond een, een merk Heineken op. En als ik in mijn omgeving kijk, mijn overkant heb geen Heineken, het water heb geen Heineken. Dat komt gewoon uit het dorp. En dan lopen ze gewoon te lallen. En dan uh, komt er een glas. En dan werkt het weer. Uh, ik constateer ook heel vaak dat er. Uh, vooral zomerse dagen ook. er wordt op hoeken geparkeerd. En er wordt gewoon niets aan gedaan en hulpverenigde voertuigen hebben geen doorgang. Een uh, voorbeeld is, uh, ik heb van de zomer gewoon gezien dat een uh, ambulance keer moest steken om een hoek om te komen. Dan komt, uh, daar heb ik een, uh, twee stukjes. Dat wordt eigenlijk helemaal niet het veiligheid, maar het gaat wel over veiligheid. En dat is uh, de gevaarlijke situatie, want het is uh, een verkeersding. Uh, Gerke tolweg dagelijks Als ik uh, Martijn van de fietsenwinkel hoor. Dagelijks zijn er situaties dat er uh, boven problemen uh, gestaan wordt Bijna ongelukken. Ik vind, daar kun je best wel wat uh, mee doen. Dat je uh, bijvoorbeeld een politie uh, daar gaat uh, kijken in burger. En verderop uh, spreek de mensen aan. Die gewoon door volgers vanaf de gerkenslaat doorrijden. Uh, er is uh, een aanpak uh, van... Uh, Gebruik van voetpad, door bromfietsen en fietsen. Uh, er is een actie. Ik zie er nog niks van. Ik heb vanmiddag op de, op de grote krocht, uh, zie ik gewoon weer iemand rijden. En uh, die rijdt zo wat een vrouw met de kinderwagen omver. En ik zie nog geen handhaving of politie daarvoor. Dat was voorlopig, dank u. Dank u wel, gemeente branden Antwoord. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Ja, we hebben eigenlijk niet zoveel opmerkingen. Want wij vinden dat de uh, politie en handhavers uh, onderbezet zijn. En uh, dat wij als gemeente daar te weinig geld aan uitgeven. En dat die mensen uh, dus alles uit de kast halen. Dus uh, nog meer uh, aandachtspunten die ze zouden moeten uh, handhaven, nut en noodzaak. En, uh, ja, we zijn een toeristenplaats. Wij hebben daar niet zoveel opmerkingen over. Waar we wel uh, uh, een vraag over hebben... Dat is in hoeverre dan als je de lokale prioriteiten voorstelt, je hebt ze gekozen, ongeveer in die orde wat de vorige spreker dan meldt. In hoeverre heeft de burgemeester dan ruimte binnen de driehoek om zijn lokale prioriteiten vast te stellen en hoeveel geld is daar dan extra voor of hoe past men dat in. Dank u. Dank u wel. Partij van de Arbeid, mevrouw Rietkerk. Dank u voorzitter. Um, ik denk dat wij heel goed moeten kijken naar alles wat er al eigenlijk bekend is. Zoals de zaken zoals meneer van Opizet al net noemt. Het is overlast, uh, het is de horeca uh, zoals uh, uh, de burgemeester het net noemt. Er zijn een aantal zaken bekend en die zijn al jaren, sleept dat. En is, dat is al jaren bekend. En ik denk dat we daar eens heel goed naar moeten kijken. En eh, nou, ik wilde ook zeggen, handhavers, we hebben er zes geloof ik of zeven. Prioriteiten parkeren. Eh, ik bedoel, wat blijft er dan nog over? Dus ik vind het lastig om hieruit acht zaken te noemen die eh, voor ons prioriteiten hebben. Dank u wel. Ik kijk even. Ja, sociale antwoord. Is dat helemaal ja, verscholen wat zeg je? u? Is dat helemaal verscholen? Ja, ja, ja. ja. Uh, voorzitter, ja, we kunnen alles wel willen en we kunnen alles wel op gaan schrijven. Maar het belangrijkste is, kunnen we het wel handhaven dan. Ik denk eerst dat we maar eens punten moeten uh, gaan beschrijven... wat we allemaal al handhaven, althans wat we handhaven noemen... maar eigenlijk niet gehandhaafd wordt. Nou, die keer eraf halen dan. Ik denk dat dat belangrijk is. En daarna pas dingen erop zitten die we ook echt kunnen handhaven. Want we hebben wel een hele lijst he, van lokale prioriteiten. Er zijn er een stuk of 32 staan erop betaald. Nou, we kunnen heel wat noemen. Maar het belangrijkste is: kunnen we het handhaven? Daar ben ik eigenlijk nou benieuwd naar. Wat u allemaal heeft opgeschreven. U hebt ook allemaal celletjes en dingetjes neergezet. Hoe gaan we dat handhaven? En wat gaat het kosten? Dank u wel, VVD. Meneer Hendricks. Ja, ik heb niet per se heel veel vragen over deze lijst, maar ik, dat is wat ik zo af. Maar ik heb wel een andere vraag. Want een van de grootste uitdagingen de komende twee jaar wordt natuurlijk ook de veiligheidssituatie in het spalier. En die mis ik hierop. Is dat omdat dat zo vanzelfsprekend is dat we daar extra capaciteit voor vrijmaken? Of uh, heb ik niet op zitten letten? Dank u wel, CDA. Meneer Belen. Voorzitter, dank u wel. Het is heel lastig om uit deze 32 punten dan een lijst van de acht samen te stellen. Want als ik ze nu lees, en als het CDA ze leest, dan, dan eigenlijk vind je ze allemaal heel belangrijk. En wij hebben als CDA zijn in ieder geval wel een aantal al uh, meegegeven aan de commissie en aan het college. Um, maar vooral wat de, wat de burgemeester net als laatste zei, he, dat, ik heb dat ook gezien, we zien op het moment heel veel hennepkwekerijen. Echt, mijn maag draait om als ik dat zie als je ziet wat de gevaren zijn voor mensen die daar omheen wonen de gevaren voor de samenleving in zijn algemeenheid van die, van die drugsoverlast ik moet zeggen daar moet echt keihard tegen worden opgetreden en, en dan is mijn vraag aan de burgemeester van als we deze lijst dan bekijken in hoeverre kunnen we u dan zoveel mogelijk faciliteren en zoveel mogelijk meegeven dat dat echt een prioriteit is dat we die hennepkwekerijen aan kunnen pakken en dat we middels een aantal van deze ja, een aantal van deze uh, nieuwe activiteiten dat ook echt uh, kunnen beperken. Voorzitter, uh, voorzitter, bij interruptie meneer Belen. Interruptie uh, van de heer Demmers. Ja, meneer Beelen, ja ik vind het een, een duidelijk verhaal. Niet, maar hoe gaan we dat dan doen? Zou het bijvoorbeeld niet uh, uh, een optie zijn om, uh, net als de zoon van oud-burgemeester van Zandvoort-Nawijn, die nu burgemeester is in Kroon. Om gewoon die hele APV af te schaffen en die capaciteit dan gebruiken voor de zaken die u en meneer Veldwis noemt. Is dat niet wat? Ik neem, een, ik neem de, de suggestie van de heer Demmers neem ik mee. En daar gaan wij in de fractie over nadenken. Als het een keer aan de orde komt, zal dat ongetwijfeld weer op tafel komen. En dan zullen wij vanzelfsprekend ook met een antwoord komen. Hartstikke dat is het antwoord, heen. dank u wel. Um, maar als ik de, de, de lijst ook bekijk met nieuwe activiteiten, dan denk ik ook dat je al heel veel kan clusteren, want eh, we hebben het over WhatsApp buurtpreventie gehad, dat is echt een punt van het CDA waar wij van denken van dit is echt belangrijk, hier kunnen we ook grote stappen mee zetten, ik ben ook echt blij en ben trots dat dat er op dit moment zulke stappen worden gezet, dat we 30% van de Zandvoortse oppervlakte... al met WhatsApp Buurtprovincie hebben verbonden. En ik denk dat er echt een hele grote potentie zit dat we dat uit kunnen breiden... en dat we kunnen zorgen dat we ook bijvoorbeeld die hennenkwekerijen. middels WhatsApp en de, een beroep op de samenleving, hè, dat we elkaar op de hoogte houden, dat de politie op de hoogte wordt gehouden... dat we dat op die manier dat ook aan kunnen pakken. Um, Kijk, we hebben al een aantal punten meegenomen, maar wij vinden in ieder geval die hennepwekerij heel belangrijk voor de jeugd. We vinden dat minderjarigen in verband met alcohol en met drugs, dat ook wordt meegenomen. Um, maar wij kunnen eigenlijk niet duidelijker zijn dan we eigenlijk hebben aangegeven op, op, uh, op het formulier. En dat zijn er dan meer dan acht. Um, maar het is een ongelooflijk moeilijke keuze en wij zijn benieuwd wat de commissie en wat het college dan ook nog als prioriteiten mee wil geven. Dank u wel, D66. De heer Dank u wel, uh, voorzitter. Ja, het is misschien een beetje flauw, maar als het gaat om uh, hennepkwekerijen, denk ik dat het pas is opgelost als je het legaliseert. En uh, uiteindelijk, uiteindelijk zullen we het wel eens een keer beleven, maar dat komt later. Als we het hebben over de prioriteiten, um, ben ik het eigenlijk eens met mevrouw Rietkerk van de Partij van de Arbeid. We hebben destijds... Um, ...een prioriteitenlijst opgesteld... ...en in feite is die nog steeds actueel. En de, de, de, de toegevoegde lijst... ...wij hebben daar ook een aantal dingen aan toegevoegd... ...en die richten zich eigenlijk een beetje meer op preventie. En daar geef ik de heer Beelen gelijk in. Preventie is belangrijk. Ik denk dat het ook slim is. Ik denk dat het uiteindelijk ook goedkoop is... Of in ieder geval goedkoper is. als je je dus wat dat gaat richt op preventie. en ook burgers betrekt bij de veiligheid van zandvoorters. en van zandvoort. Dus um, ja, om daar, nou, om daar nou te gaan turven in die gigantische lijst. ik weet niet, ik weet niet uh, wie dat gezegd heeft. maar, maar uh, ja, dan, dan zou elk. Uh, elk uh, elk aandachtsgebied een, een kruisje kunnen krijgen van mij, maar ik denk niet dat het zo werkt. Dus, dus probeer het in ieder geval slim op te lossen en uh, doe een, uh, een, de nadruk leggen op preventie. En hou de lijst die wij al jaren hebben in godsnaam in stand. Dank u wel. Nou burgemeester, op de vraag of, uh, of er een toelichting nodig was op de lijst... ...heeft iedereen meteen maar zijn bijdrage geleverd in eerste termijn. Dus uh, aan u om hier gewoon toch op uw eigen wijze mee uh, verder te gaan. Dank u wel mevrouw de voorzitter. Uh, ja, eigenlijk heeft u mij de sleutel gegeven om een volgende stap te zetten. Want u heeft niet door streepjes, en dat vind ik eigenlijk ook verstandig... ...maar u bent op een ander werk- en niveau gaan zitten, dan heeft mij daardoor informatie gegeven die ik ga vertalen en in het college ga gebruiken om die afweging te maken. Want dan ga ik weer even terug naar het werk in uitvoering. Dat helpt soms ook, hè. Ik heb een aantal algemene opmerkingen gemaakt en een aantal meegeven opmerkingen. Ik ga een paar van uw opmerkingen even hier in een kader plaatsen. ...dat als u later denkt van waarom is die niet overgenomen, dan heeft u al een idee waarom ik dat niet als prioriteit zie. Ik begin even bij OPZ. Een aantal zaken van wat u zegt zijn ongetwijfeld zo en worden zo ervaren. Ik zie dit meer als uh, dagelijkse gang van zaken waar wellicht wat aangescherpt kan worden. En dat varieer je. Dat hoeft geen prioriteit te zijn, omdat... Het natuurlijk zo is dat tijdens evenementen er eigenlijk van alles wel gebeurt. Het is ook een beetje organisch zo'n evenement. Alleen als ik terugkijk naar het verleden, en ervaringen uit het verleden zijn niet zaligmakend, maar geven wel enige aanleiding tot vertrouwen, dan is de veerkracht van dit dorp en die hulpdiensten altijd zodanig geweest, dat ook al staat er een auto verkeerd, ze het kunnen oplossen. Heel praktisch, als er in een straat auto's dubbel staan geparkeerd, dan weet de brandweer dat ze er gewoon doorheen kunnen. Jammer dan van die krassen, dat los ik dan wel op. Het gaat om een stellen op dat moment. Dat moet niet altijd de opzet zijn, maar zo kan je dat altijd wel doen. Culinair noemt u. Mijn voorstel zou zijn dat we even om de tafel gaan zitten, dat u even duidt aan de hand van een platte grond. Hoe of wat. Uh, en u stipt eigenlijk iets anders aan, want het college heeft vorig jaar namelijk aan vijf ...evenementenorganisaties die grotendeels op vrijwilligers draaien... ...gezegd, jullie krijgen van ons een soort goedbon. Er is één zandvoorter die houdt zich professioneel bezig met crowdmanagement... ...veiligheid en dergelijke, en die kunnen dan een gratis advies bij dat bureau halen. We hebben daar advies ingekocht op scherpe prijs. Nog echt geen namen, maar op die manier denken wij... ...die vrijwilligers die het hart van ons dorp zijn en van heel veel evenementen... Die veiligheidsbeleving die vaak met hele simpele dingen, waaronder culinair, net iets mooier kan worden. Zodat als het een keer echt fout gaat, dan iedereen weet weer hoe het is. En dat moet je één keer in de zoveel tijd doen. Dus dat, dat wordt ook echt gewaardeerd door de verenigingen. Die, hebben ook, die vijf hebben ook allemaal die check getrokken. En wisselen nu ook in. Dus dat zijn allemaal van die kleine stappen in het neerleggen van verantwoordelijkheid waar die hoort. En daar sluit het eigenlijk een beetje bij aan. Vind ik geen prioriteit verdient wel aandacht. Zo kijk ik er dan een beetje naar. Uh, en dat zijn een aantal zaken die, die OPZ heeft aangereikt. En eigenlijk zegt u van ja, college, maak een keuze. Uh, wij snappen ook wel dat er geboekerd moet worden met capaciteit. Een aantal van u heeft dat denk ik heel terecht gezegd. Uh, maar dat is nou inherent aan heel veel zaken in het openbaar bestuur en dat we dan evenwichtige keuzes maken. Er um, komen twee dingen extra naar boven. En één is die hennepkwekerijen. Ja, ik. Ik dub een beetje of ik er tijd en energie in ga steken. Niet omdat ik het geen interessant uh, onderwerp vind. Maar ik vraag me even af of de effectiviteit. Uh, die zou voor wordt, wellicht nog wat uh, effect kunnen hebben. als wij een andere aanpak doen. Ik noem maar een van de dingen: je kunt een helikopter. Uh, huren, Denk ik. Met een infraroodcamera erover. En die laat je maandelijks over het dorp gaan. Dat is in de winter net iets makkelijker dan in de zomer. Hè? Dat snapt u allemaal wel. Uh, maar dan kun je al een aantal dingen doen. Maar dat vergt wel. Dat ik daarachter organiseer. En daar gaat die kneller. Uh, dat de politie. Als wij die scans hebben gemaakt. Om bereid is rooidagen te organiseren. Want er zit heel veel capaciteit achter. Tenzij wij dat zelf gaan doen. Maar dan praat je echt over een groot budgetair verhaal. Um, dus ik, ik, ik, ik ga erop kouwen. Um, maar het, het is net wat ingewikkelder. En ik denk dat onze huidige... Ik, eh, ik begrijp dat ook helemaal. Misschien kan ik hem verhelderen door te zeggen van juist die preventie. Ik denk dat we als samenleving samen de verantwoordelijkheid te hebben om die veilige wijken en die veilige buurten te creëren. En dan ook vooral met die hempkwekerijen, dat we ook zelf die verantwoordelijkheid moeten nemen. En als we iets signaleren, dat we dat ook dan meteen melden. En dan kunnen we misschien dat ook weer bij, een, bij, bij die, bij die pre, pre, preventie en bij die eh, buurtgroepen, bij met dat soort, dat soort medium die kan, je heel, daar kan je heel goed voor gebruiken. En ik dacht misschien meer in die richting. Maar als er rooidagen en alles. wat mogelijk zou zijn, natuurlijk. Maar ik, we moeten ook realistisch zijn. En dat, dat ja. wil ik ook echt meegeven. Ja. Ja. Nog, u heeft nog een interruptie van mevrouw Rietker. Ja, dank u. Het verbaast mij ook de punten die meneer Belen aanhaalt. en die u aanhaalt. die staan in de prioriteitenambitie 2018. Daar wordt gepraat over terugdringen alcohol en drugsgebruik jongeren. Verlagen incidenten overlast, jeugd en overige vernielingen. Uh, onze missie is te zorgen voor een veilige samenleving. Staan we allemaal onder ambitie 2018? Dat begrijp ik dus niet. Okay. Waarom wees. dat dat onder ambitie 2018 staat? Uh, Gaat u ik, volgens mij heeft u het dan over het uitvoeringsplan... wat ook een doorkijkje geeft naar 2018... En dat is ook een van de, de speerpunten daarin. Dus heel veel zaken staan ook in het plan al als dat vinden we eh, op die manier belangrijk. Dit is een extra lijst, vandaar dat we ook hebben gezegd maximaal 8. Want dan zit je met capaciteit, wat kun je nog net passen en meten, ook in de driehoek, wat een van u heeft genoemd. Daar krijg je net die eh, speelruimte nog, dat is een x percentage. Eh, dus deels staat het al verwoord, wat dat vinden we vinden wel belangrijk, maar deels. ...zouden we andere accenten willen leggen. En ik merk terwijl ik dat zeg, dat ik denk van, waar wil ik ook er weer heen? Uh, ja, de, de, de hennepkwekerijen, want daar kwam de interruptie op. Uh, ik wil u even meenemen dat onze ervaring is dat als wij zo'n hennepkwekerij oprollen... ...dat dat niet alleen, alleen voor ons een verrassing is, maar vaak ook voor de buurt. Op een of andere manier slagen mensen er constant in... ...om gedurende een x-periode zo'n plantage eigenlijk onzichtbaar voor mensen te houden. Dat is het, het, het uh, irritante eraan. Dat je vaak pas na drie of zes of twaalf maanden daar een klap op kunt geven om dat te sluiten. Uh, terwijl ik denk van ja, de samenleving is echt alert en dergelijke. Ik, ik aarzel ook een beetje om die WhatsApp-groepen daarvoor in te zetten. Dat is net iets te vroeg voor mijn gevoel, want je praat over een ander type criminaliteit... Daar zit iets omheen wat gewoon hard is en gevaarlijk en risicovol. Uh, en dus da daar heb ik wel even uh, ook het advies van de politie voor nodig. Dat is op termijn wellicht wel mogelijk. Uh, want het gaat erom dat je inwoners dan traint dat ze vooral feiten doorgeven zonder zelf iets te doen. Want dat vind ik het risico eraan. Maar dat soort bewegingen gaat komen de komende jaren. Dus dat herken ik wel. Maar samenvattend, ik heb een aantal ideeën meegekregen. Die gaan we vertalen. Uh, Jonneke van Broek over adviseur overbare orde en veiligheid heeft ook meegedacht. En dan komen we met een voorstel naar het college. Dank u wel voorzitter. Dank u wel. Ik kijk even de commissie rond. Is er behoefte aan een tweede termijn of is alles gezegd op dit onderdeel? D66 is alles gezegd? CDA niet? Nee, ik heb nog één punt voorzitter. Dan houd ik echt op. Um, wellicht is dat een suggestie dan naar het college. Ik begrijp, we hebben aangedragen CDA uh, of we wellicht de Bibok kunnen uitbreiden. Wellicht is dat ook een mogelijkheid om die, dat soort criminaliteit beter aan te dragen. En wellicht kunt u dat ook meenemen dan in uw, in uw, um, in uw punt. Want dat is wel echt een heel belangrijk iets wat wij, wat wij vinden. Uh, en het tweede punt is, maar dat heeft dan te maken met de ontwikkelingen... rond Oudjaarsavond en Nieuwjaarsdag. Toen zijn er allerlei vernielingen geweest voor het gemeentehuis... En daar hangen camera's en u stelt in feite voor onmogelijk die camera's te vervangen maar dan is mijn vraag in hoeverre volstaan deze camera's op dit moment want we kunnen pas, ik denk dat ik pas een uitspraak kan doen of dit wel of niet een extra prioriteit kan zijn als we weten of die camera's op dit moment volstaan en of we bijvoorbeeld dat soort criminaliteit voor ons gemeentehuis in onze camera's of we die op dit moment al aan kunnen pakken dat was de vraag ik kijk de commissie verder rond Gemeentebelangen Zandvoort, alsnog in de tweede termijn? Uh, ja, uh, waar ik nieuwsgierig naar ben, is de ruimte voor de lokale prioriteiten binnen de driehoek in de regio. Dank u wel. Overigens, burgemeester. Bibov um, zal ik in de afwegingen meenemen, omdat we het niet uit te breiden. Camera's, um, eigenlijk gaat het om noodzakelijke vervanging van Camera's, omdat de kwaliteit op dit moment gewoon te wensen overlaat. Nou, je kan daar niks mee. En u weet dat we inmiddels een uh, gelegaliseerde hangplek hebben. Voor jongeren en ouderen. Want het is niet alleen voor jongeren. Hij is tegenover de, de brandweerkazerne. Nou, ik zeggen, En wat nee. naast mij gegneffelt voor de luisteraars thuis. En daarop word ik afgeleid. Maar het is natuurlijk een hangplek. is dus voor iedereen. Het is echt niet alleen het domein van jongeluiden. Uh, en ik vermoed... Uh, dat daar ook een alternatief is uh, om in plaats van hier voor het raadhuis, daar uh, ontspannen, een loodje te trappen. En dan de, de, de vraag van meneer Demmers, had ik volgens mij beantwoord door aan te geven dat die prioriteiten, juist omdat je hem beperkt, dat dat net nog binnen dat, dat vrije spel zit, wat je kunt bewegen en van elkaar kunt verlangen, om elkaar mee te nemen met een tandje extra, zonder dat ik expliciet toestemming nodig heb van de driehoek. Dank u wel. Dank u wel. En dan nee, ik sluit dit agendapunt af. U heeft allemaal de mogelijkheid gehad in de tweede termijn. Het college heeft een aantal aandachtspunten meegekregen waar zij de prioritering voor de aankomende jaren mee kunnen vaststellen. Ik dank u hartelijk. We gaan over naar agendapunt 7. En dat is. Een ja, ik moet even naar boven toe. Uh, uh, op verzoek van mevrouw Hobbelink. Uh, ik mag u uh, vragen om daar plaats te nemen naast de heer Tonen. En uh, mevrouw heeft een verzoek met betrekking tot een subsidie voor een regionaal vogelheu En dat wil ze graag als eerste toelichten. Mag ik u verzoeken daar plaats te nemen? Het is het rechterknopje. Die en dan of u voor de band toch nog even uw naam zou willen noemen. Gabriela Hobbelink. Dank u wel. Goedenavond allemaal. Het duizelt mij inmiddels na al jullie onderwerpen gehoord en beluisterd te hebben. <tie> <tie> um, mijn naam is Gabriella Hobbelink. Ik ben uh, voorzitter van de stichting die in Haarlem het Vogelhospitaal beheert. Sinds mei 2015 zit ik in het bestuur. Ik heb daar een zorgwekkende kassituatie aangetroffen die ons voortbestaan bedreigt. Ons verzoek aan uw raad is om ons structureel te steunen in de kosten die we maken... ...om zieke en in het wild levende vogels op te vangen, te verzorgen en weer in de natuur uit te zetten. Dit verzoek richt ik ook de andere gemeentes waar wij vogels uit opvangen. En dat is voor ons goed nieuws. Velzen gaat ervoor zorgen dat wij per 2017 een redelijke vergoeding krijgen per vogel. Ook Bloemendaal ziet de noodzaak hiervan in. Maar wij hebben de steun nodig van alle gemeentes... Als voorbeeld dient voor ons het vogelopvangcentrum Zaanstreek in Krommenie dat erin geslaagd is om met alle gemeentes dienstverleningsovereenkomsten af te sluiten, zodat de continuïteit van haar opvangcentrum gewaarborgd is. Met die bijdragers wordt 70% van haar begroting gedekt. De prijs die zij per vogel zijn overeengekomen is 18,50 euro. Jaarlijks vangen wij in Haarlem tussen de 3.000 en de 4.000 vogels op die ons door de dierenambulances, maar ook door particulieren worden gebracht. De dierenambulances worden gesubsidieerd, maar wist u dat het overgrote deel van hun ritten vogels betreft? En dat het asiel van de dierenbescherming geen ontheffing heeft om vogels op te nemen. Het zal u bekend zijn dat de Flora en faunawet een zorgplicht aan burgers en overheden oplegt waarbij slechts erkende opvangcentra de dieren mogen opvangen. Laten we een voorbeeld nemen. Ik loop over straat en ik zie een zieke vogel. Gelukkig heb ik de flora- en faunawet bij me. Daar staat dat ik een zorgplicht heb en derhalve niet simpelweg door kan lopen, maar mij over het schepsel moet ontfermen. Ik pak het voorzichtig op en doe hem in een doosje. Ik lees verder. Tenzij ik een ontheffing heb van het ministerie, en dat heb ik natuurlijk niet, moet ik het diertje binnen twaalf uur overdragen aan een bevoegde instantie. Wat er staat is, ik mag hem niet langer dan twaalf uur onder mij houden. Oké, okay, bevoegde instantie, ik ga naar het gemeenteloket en bied mijn doosje aan. Wat blijkt, de gemeente heeft geen ontheffing en mag de vogel niet aannemen. Niet getreurd, dan toch zeker de dierenbescherming. Bij het asiel aangekomen blijkt dat ze niet beschikken over de ontheffing. Om een lang verhaal kort te maken, de enige in de regio die bevoegd is om de vogel in ontvangst te nemen is het vogelhospitaal. Voor wat betreft vogels kunnen de papieren van het vogelhospitaal elke toets doorstaan. Ze is in de regio de enige en als het vogelhospitaal moet sluiten, krijgt u een groot probleem. Op 22 maart bestaan we 60 jaar. 60 jaar waarin wij onze diensten verleend hebben slechts gesteund door donateurs. Nu redden we het niet meer zonder uw hulp. Wij vragen u daarom in te stemmen met structurele financiële steun aan het vogelhospitaal. In Zandvoort worden gemiddeld, of tenminste uit Zandvoort komen gemiddeld 175, 175 vogels per jaar naar het vogelhospitaal. Dat zou tegen een vergoeding van 18,50 per vogel uitkomen op 3.237,50 euro voor uw gemeente. Op 17 maart heb ik een aantal beleidsmedewerkers en wethouders uitgenodigd om naar het Vogelhospitaal te komen. Om gezamenlijk de ontstaande situatie te bespreken aan de hand van een presentatie door ons gegeven. En ik hoop dat uw wethouder ook aanwezig wil zijn en uw beleidsmedewerker. Ook aanwezig zal zijn overigens um, de heer Jansen, beleidsmedewerker van Heemskerk. Dat is niet het gebied waar wij vogels uit opvangen. Maar hij staat aan de wieg, of stond aan de wieg van het Heemskerk-model. dat is het model wat wij hopen dat ook voor ons gaat gelden. Dank u wel. Dat was het. Ik kijk de commissie even rond of er nog vragen zijn aan mevrouw Hobbeling. Heer Belen. Voorzitter, dank u wel. En voor de inspreker wel heel hartelijk dank dat u heeft willen inspreken. En dat u ook de moeite heeft genomen hier naartoe te komen. Um, ik heb wel een aantal vragen voor u. Um, allereerst is het heel sympathiek wat u, wat u natuurlijk voorstelt over vogels. Maar u stelt dus feitelijk dat op dit moment volgens de huidige wetgeving... de gemeente Zandvoort eigenlijk ja, niet... Um, dat, dat de gemeente Zandvoort niet aan die wet kan beantwoorden... omdat wij geen gecertificeerde vogelopvang hebben. Dat, dat is mijn eerste vraag. Dan kan ik dan de eerste vraag stellen dat u ze dan antwoordt? En hopen dat ze onthouden. Ja, oké. Okay. Of u ja, kunt het licht aan de voorzitter wat handig is. Hoeveel vragen heeft u? Nou, niet heel veel vragen hoor. Maar <lacht> <lacht> nee, dan zal ik ze gewoon verder stellen. <lacht> um, maar heeft u ook al een, een, een subsidieverzoek ingediend bij het college? Want ik, wat mij... Ik, ik het is nog, dus nog niet bekend of dat is gebeurd. En ik vraag me af of dat is gebeurd. En over de vergoeding. U vraagt ons 18,50 per vogel. Om dat dan he, als subsidie te geven. Maar u heeft dan met de gemeente Alkmaar afgesproken, dat dat er inwoner wordt geregeld. En dat was dan 14 cent. Dat, was, dat stond in de dienstverleningsovereenkomst, die u ook heeft meegezonden. En als je dan u gaat kijken van wat zou de gemeente dan bij moeten dragen, zou dat rond de 2000 euro zijn. Maar dat zijn een aantal kleine vragen nu. Um, dat laatste: die dienstverleningsovereenkomst is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten door Kromenie met Alkmaar. Want wij krijgen geen vogels uit Alkmaar. En zij hebben twaalf gemeentes waar zij afspraken mee gemaakt hebben. En in principe meen ik dat er tien of elf van de twaalf... met een dienstverleningsovereenkomst op basis van uh, ontvangen vogel afgerekend wordt. Terwijl dat in Alkmaar uh, nog niet zo is. Maar het streven is wel om, dat, om, om daar naartoe te gaan. 1850 is overigens de prijs die... Uh, Kromenie berekend heeft, als wij onze prijs zouden moeten berekenen, dan zitten we daar ook boven. Dan zitten we behoorlijk boven. Oké, okay, dat is de vraag. En met betrekking uh, de vraag ook, heeft u al een subsidieverzoek ingediend bij het college? Nou, ik ben dus helemaal nieuw in dit gezelschapsspel. En uh, ik, 18 februari was mijn eerste inspraak in Haarlem. En ik heb toen begrepen van uh, de Griffie dat ik ook een brief aan het college van burgemeester en wethouders moest sturen met het verzoek. Dat was voor mij nieuw, maar heel zinvol dat heb ik gedaan. En ik meende dus dat ik al die gemeentes waar ik me nu heb opgegeven voor inspreken plus plus, dat ik daar de hele rits had meegestuurd. Dus zowel dit document, waarvan ik zie dat mensen gezellig meelazen, en ook de brief aan het college, als ook de achtergrondinformatie die ik meegestuurd heb. Overigens dat contract van uh, Alkmaar dat is in een andere ronde meegestuurd. Dat was als voorbeeld van hoe dat in Nacromenie uh, is geregeld. En de eerste vraag was, het klopt dus dat de gemeente Zandvoort zeg maar geen ontheffing heeft om vogels uh, op te vangen? Om, even heel kort uh, door de pocht Er zijn te gaan. geen gemeentes die daar on ontheffing voor hebben. Het zijn instellingen die van het ministerie, als ze aan alle protocollen voldoen enzovoort, enzovoort uh, vogels mogen opvangen. Of egeltjes of dinosaurussen. Maar de gemeente uh, krijgt geen ont of heeft geen ontheffing. Okay. Dank u wel. Meneer Demmers, u heeft ook nog een vraag. Ja, um, het gaat dus om geld. En um, ik vind het een regionale uh, taak. Met de mensen die zich daarvoor inzetten. En dat lijkt mij uh, eigenlijk veel logischer als uh, de provincie uit het budget van Ruimte en Groen uh, dat gaat betalen. Wat vindt u daarvan? Ik ben uh, met... Even kijken. Drie andere vogelcentra. Eentje uit Friesland, eentje uit Krommenie en eentje uit Zundert in Brabant. Uh, zit ik nu in een commissie... Uh, ...van de Belangersvereniging Vogelopvangcentra Nederland. Dat zijn er 32 in Nederland die dus wel een vergunning hebben gekregen. Of een ontheffing heet dat. Uh, en daarmee proberen wij een... Uh, uh, in gesprek te raken, zowel met het Rijk als met, het, als met de provincie. Maar het probleem is dan dat je ook met de andere diersoorten uh, in gesprek moet. Dus de egeltjes en de vleermuizen. En, en, uh... Wij gaan over vogels inderdaad. Maar de Flora en Fauna wet gaat over alle uh, inheemse diersoorten en plantjes. Dus op het moment dat wij gaan praten met uh, de provincie of met het Rijk en zij willen geld voor de regio apart zetten... Dan zullen, ze ze... dan zullen zij zeggen van ja, maar u komt voor de vogels... maar straks krijg ik iemand voor de vleermuizen... en weer iemand voor de egels. Ja, voorzitter, dan hebben ze natuurlijk een punt, mevrouw. Dank u wel. Dus we organiseren we ons. Mevrouw Kolk, u heeft ook nog een vraag. Ja, dat klopt, mevrouw de voorzitter. Uh, allereerst wil ik u bedanken voor het eerst inspreken ook. Uh, ik weet zelf... Een beetje hoe het eraan toe gaat. Ik ben uh, uh, een tijd vrijwilliger geweest ook uh, in het Vogelhospitaal. Uh, er zal inmiddels in al die jaren wel uh, een hoop veranderd zijn, althans dat hoop ik voor u, dat er een hoop veranderd is. Um, maar u zegt net um, dat uh, de berekening door Crobeni is gemaakt, die 1850, en dat wanneer u zelf die berekening zou maken dat u daar ver boven zit. Ja. Wat is ver daarboven en waarom nou. heeft u niet zelf een berekening gemaakt daarvoor? Omdat um, uh, wij zijn verrast geraakt door onze kassituatie. En daardoor moesten we op en sprong zeg maar, deze acties ondernemen. Um, en ik had het, de, als schoenlepel had ik kromenie. Want het blijkt dat Cromanie een uh, contract heeft met Velzen. Omdat Velzen Noord de vogels naar Cromanie brengt. En toen ik dan ging spreken met de beleidsmedewerker van Velze, toen zei ze, ja, ik heb een contract voor Noord. Natuurlijk krijg je dan ook een contract voor Zuid. Zuid overigens levert veel meer vogels dan Noord. En dan ligt het voor de hand, aangezien Velze een contract met Chromenie heeft voor 1850, dat ik meegaan met die prijs. Maar waar Chromenie in staat is om met die prijs van al haar gemeentes, ik meen 70% van haar budget te, te dekken. Uh, indien alle gemeentes akkoord zouden gaan... de zeven gemeentes waar ik dan nu aan het lobbyen ben... Uh, voor die prijs van 18,50, dan zit ik op 40 Hooguit 45. Ik ben heel erg bezig met bezuinigen. We zitten in een nieuw gebouw waarvan we gedacht hadden... dat het uh, klimaatneutraal dus met een vaccinelichtje te verwarmen was. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Dus we zijn heel erg aan, aan het uitzoeken hoe... met een heel fijn kammetje gaan we door de, uh, door de uitgaves... om te kijken hoe we aan de uitgavenkant kunnen besparen... maar ook ondertussen bij de gemeentes geld vragen. Ik ben bezig met sponsoren zoeken... met donateurs erbij halen enzovoort. Mag ik u hartelijk danken voor uw bijdrage. En dan kijk ik bij deze commissie rond D66. Nee. De heer Hermsen. Ja, ik heb een, een aanvullende vraag. Er zijn natuurlijk al heel veel vragen gesteld. Uh... Nee, qua informatie waarom de begroting niet rond heeft gekregen, dat merk ik aan een aantal zaken met betrekking tot een aantal uh, wanprestaties van de oude directeur. Lees ik daarin terug. Daar zal ik al verder niet op ingaan. Wat, waar ik wel heel erg benieuwd naar ben, u heeft Velsen binnengehaald, dat is natuurlijk al een hele grote speler, zeg maar, ook qua donatie. Uh, wat was uw indruk in eerste instantie van de gemeente Haarlem? Want die is toch goed, denk ik, dan voor 45% van de donaties. Of uh, niet donaties, maar de, de subsidie die u vraagt van die 61.000 euro. Sorry dat ik me versprak. Ja, nou we gaan uit van tussen de 3.000 en 4.000 vogels. Ik meen dat Haarlem iets van 1700. Dus die zou dan, uh, ja die zit uh, bij de helft van de vogels. Velzen is meen ik 800. Uh, ik merk aan Haarlem dat ze heel geïnteresseerd en heel bezorgd zijn. Dus dat zij dit mooie vogelhospitaal in huis hebben en dat ze er moeite mee hebben indien dat zou moeten sluiten. Omdat we de financiering niet rond krijgen. Dus waar er voorheen een vrij categorisch afwijzing was, dat had ook te maken met het feit dat wij een redelijk vermogende stichting waren. Dus dan ligt het niet voor de hand om dat te subsidiëren. Ik krijg de indruk ook door de bereidheid om mee te denken over wat voor wegen ik zou kunnen bewandelen. Maar ook om aanwezig te zijn op 17 maart. Om samen met de andere gemeentes van de regio ja, te kijken wat we kunnen doen. Want linksom of rechtsom, ergens zal er, een, ja, zal er iets moeten veranderen in, in hoe ik die begroting dekkend krijg. En ik hoop dus dat die begroting in prijs gaat dalen of in kosten. Maar dat loopt dus allemaal parallel. Er zijn heel veel acties op het ogenblik aan de gang. Oké, okay, dank u wel. Ik kijk de commissie rond. Ik, ik wil voorstellen dat de commissie nu het woord richt re, tot elkaar, zeker richting het college. En dat er geen uh, verhelderende vraag wordt gesteld. Volgens mij is het vraagwoord overigens duidelijk. Oudere partij. Gemeentebelangen. PvdA, van Meer tonen. Ja, voorzitter, ik denk, de heer Belen voelt het volgens mij al, is al een verzoek uitgegaan naar het college. Ik ja, denk ja. dat dit een zaak is voor het college om dat te bekijken en mee te nemen bij de voorheersnood. Prima, of... ik kijk de rest rond. Kan de, de heer Belen? Nee, dat is precies wat ik wilde zeggen, wat de heer Tonen zegt. Dank u wel. Ik Dan geven dat... we het woord bij deze aan het college, want ik wil ook even letten op de tijd. En uh, dit punt gaan uh, richting afronding. Ja, ja, heel kort, ja, ja, heel kort uh, de, mevrouw de voorzitter, sorry. Uh, er is geen officieel verzoek bij ons binnengekomen, alleen er is een brief aan de gemeenteraad. Dus u, we moeten, u moet nog eigenlijk officieel verzoek indienen. Maar als de gemeenteraad zegt dat dit voldoende is om het verzoek te doen, dan nemen we dit gewoon als eerste voorstel om daarna te gaan kijken. Ik, heb... ik zou wel willen weten hoe dat er dan uitziet, zo'n officieel verzoek. Want ik heb een, een brief gestuurd, meen ik, aan het college van BMW. Met het verzoek om structureel te. Ja, er kwam ja. eerst een brief binnen met de gemeente Aalenburg. Maar dat maakt allemaal niet uit. Als het dit het stuk is, dan, dan nemen wij dat gewoon in bal. Officieel moet u dat met name enzovoort. Maar dat komt allemaal wel goed. Zoals, we hebben uw adres, uw gegevens. Dus uh, we hebben daar verder contact over. Oké, okay. ja? Ik kijk de commissie rond. Dan is het akkoord dat bij deze in de handen van het college wordt gelegd. En dat u ook. Uh, het verzoek als uh, officieel ingekomen beschouwd. Mag ik hartelijk danken voor uw bijdrage. Dan gaan we over naar agendapunt 8. Doelgroepenvervoer. En we zijn ondertussen ook gekomen voor deel bij de Commissie Samenleving. Uh, de heer Van der Tas geeft, die is ondertussen al aangeschoven, hier uit de rechterzijde, een uh, korte toelichting op dit agendapunt. En daarna is er ook gelegenheid tot het stellen van uh, vragen. De heer Van der Tas, aan u het woord. Ik wil kort, even korte geschiedenis vertellen van het vervoer in het kader van de WMO specifiek hier in Zandvoort. Even te kort daarna de huidige situatie en een doorkijk geven naar de toekomst. In 1994 zag het toenmalige Rijk zich plaats voor een groot probleem. Namelijk... Uh, dat mensen die recht hadden op de AOW, en uh, na hun werkende leven uh, minder valide werden en daardoor een uh, beroep moesten doen op de overheid voor vervoer. Je uh, hadden niet de mogelijkheden die mensen, uh, waar dat gebeurde, voor uh, hun 65ste. En daar ontstonden alle handen uh, rechtszaken over. Uh, Om dat op te lossen hebben het Rijk op 1 april 1994 ...de wet voorzieningen gehandicapten in het leven geroepen. Waarbij het vervoer een verplichting werd voor de gemeente. De doelgroep werd verdubbeld en de middelen werden gehalveerd. Daarna is altijd dat vervoer onderdeel gebleven van de verantwoordelijkheid van gemeenten. Dat hebben we jarenlang gedaan totdat de WMO, de opvolger van de wet voorzieningen gehandicapten... Uh, ...in, in trad. Uh, rond die periode 2005, en nu gaan we naar de huidige situatie... Uh, ...is de provincie erg uh, zich gaan bemoeien met het vervoer. Uh, en de provincie als trekker heeft toen met alle gemeentes in Zuid-Kennemerland en Eimond... ...en dat was een uitbreiding van de regio met de Eimond... Uh, ...een vervoerscontract afgesloten... Ook voor uh, vervoer voor mensen met een beperking. Ja. Al heette dat niet meer WVG-vervoer, maar WMO-vervoer. En dat vervoer dat, um, is vanaf 2005 onder de vlag van de provincie uh, gegaan. Recent ja. uh, uh, is de provincie alleen nog contractpartner. Uh, nog één verlenging is al mogelijk voor een jaar, die is ook daadwerkelijk uh, verlengd. Uh, van Rechtswegen uh, eindigt dat contract op uh, 1 januari 2017 en kan het niet meer verlengd worden. Dan uh, zijn er in de afgelopen jaren, met name op 1 januari 2015, nog twee hele grote bewegingen geweest, waarbij uh, de decentralisaties met name een rol speelden. Uh, de dagbesteding uh, werd, dus de AWBZ, voormalige awbz voorziening werd een verantwoordelijkheid voor uh, gemeenten. Uh, ook daar zit een hele grote uh, vervoerscomponent uh, in. Uh, dus uh, gekeken werd, uh, nu gaan we weer van de huidige situatie naar de toekomstige situatie, gekeken werd naar een systeem waar uh, de... de, de hoe je aan gemeentelijke vervoersvormen vorming konden krijgen, uh, waar wel recht werd gedaan aan de uh, kwaliteiten die tot nu toe werden geleverd, uh, met MKB een rol in kon krijgen, en daar is een, uh, een bepaald concept uitgekomen. En uh, om om dat te visualiseren, wil ik u even meenemen met en daarom heet het ook doelgroepen vervoer. Het zijn specifieke doelgroepen die daarin een plek. Kunnen gaan krijgen. Um, waarbij um, um, nu zijn het allemaal verschillende contracten die naast elkaar lopen. Neem even leerlingenvervoer. Um, dan wordt er een uh, offerte een, een aanbesteding gedaan en een vervoerder die calculeert en die calculeert, uh, ik moet naar school A, ik moet een aantal kinderen daar uh, brengen uh, en dan moet mijn busje weeg terug uh, naar de centrale. Dus ik calculeer twee keer de ritprijs in, heen en terug. En dat is mijn calculatie voor, en dat moet ik zo vaak doen voor zoveel leerlingen. Uh, dus dit is mijn uh, prijs voor, uh, voor deze aanbieding. Um, hetzelfde gebeurt met um, um, dagbesteding. Ook daar eigenlijk een, een andere doelgroep, maar eenzelfde methodiek... waarbij meerdere mensen naar een bepaalde locatie moeten... Uh, en daarna weer van die locatie terug naar huis. Uh, waarbij ook de vervoerder heen en terugreis calculeert. Uh, en die in rekening brengt. Uh, alle ritten die uh, door die vervoerder op de terugreis worden opgepikt. Omdat er toevallig iemand een deur verder woont. Is allemaal ten goede aan de vervoerder. En niet aan degene die het contract betaalt. Uh, nu met het huidige systeem. En daar heeft u... Uh, als raad eh, een paar maanden geleden een keus voor gemaakt om het zo te gaan doen... is er een splitsing tussen een regiecentrale enerzijds... het regelen van het vervoer en het vervoer anderzijds. Eh, en dat maakt het mogelijk dat alle... Eh, eh, al die, ja, noem het even, meevandertjes die er op te pikken waren... die voorheen wegliepen van gemeenten... ...richting een gemeente kunnen komen. En waarbij de organisatie van het vervoer... ...die regiecentrale... Uh, dat is natuurlijk de kern van het hele uh, systeem gaat worden. Uh, en onder die regiecentrale kunnen dan verschillende losse contracten worden gehangen... ...waarbij ook de competenties die nodig zijn... Uh, ...leerlingenvervoer vraagt om een hele andere competentie dan uh, WMO-vervoer-oud. En dagbesteding vraagt ook weer voor een andere competentie van de chauffeurs... En van de auto's voor het vervoer. Daar kan dan specifiek rekening mee worden gehouden. En ook in de toekomst kunnen dan, zoals eh, dus het verhaal dat verlies nog steeds eh, een keer naar gemeente gaat komen. Eh, Op grond van de participatiewet en de afschaffing van de wet sociale werkvoorziening zijn er ook vervoerstromen van eh, voormalig WSW'ers naar hun werk. Die ook de verantwoordelijkheid kunnen worden of zijn geworden van gemeenten. Die daar ook een rol in moeten spelen. De jeugdzorg heeft een vervoerscomponent. Die zou erin op kunnen gaan. En al deze zaken maakt het doelgroepenvoer een heel boeiend en op dit moment ook een heel actueel onderwerp. De aanbesteding voor de regiecentrale is in volle gang. verwachting is dat op de eerste week van april colleges van negen gemeentes kunnen besluiten over de gunning... waarna de aanbesteding van het vervoer kan plaatsvinden... zodat nog voldoende tijd overblijft voor een goede implementatie... als het tot 1 januari 2017 van start moet gaan. Dit even heel kort over vervoer. Wat een complexe materie is, dus ik kan me heel best voorstellen... dat u allerhande vragen heeft... Of misschien in een later stadium nog vragen heeft. Uh, uh, daar kunt u natuurlijk ook altijd bij mij te raden gaan bij de, de wethouder uh, over dit onderwerp. Het is niet een makkelijk onderwerp. Zeker gezien, uh, ook weer niet heel moeilijk. Maar uh, er we zitten wel wat meerdere haken en ogen aan. En zo zijn er nog, is er nog niet besloten door diverse portefeuillehouders... of het leerlingenvervoer daadwerkelijk in gaat stromen en zo ja wanneer. Uh, ook zijn er nog uh, discussies gaande over de dagbesteding. Uh, gaan we verlengen of wordt er niet verlengd? Uh, de, de, die mogelijkheid bestaat er voor 1 juli. Uh, voor de huidige systematiek waarvoor gekozen is. Uh, er zijn wat raakvlakken met het, uh, de wet langdurige zorg. Uh, waar ook een bijzonder grote vervoerscomponent in zit. Uh, dus daar zijn verzoeken van uh, die organen om me erbij te betrekken. Dus het is een, een, een, een ja, complex spel met vele spelers. Uh, <tieks> uh, dus dat maakt het niet allemaal even makkelijk. Maar mocht u vragen hebben, dan wil ik ze met alle plezier uh, beantwoorden. En mocht u later vragen hebben, schoon niet en zet ze op papier of speel ze door via de portefeuille houden. Dan uh, wil ik daar met alle plezier op een later moment op ingaan. Dank u wel in eerste instantie voor uw uh, toelichting. Ik krijg meteen de commissie rond. Um, het is een, een informatief punt. En um, er is de gelegenheid tot stellen van vragen. U heeft ook al begrepen, dat heeft u dus nu niet. U kunt ze ook even op een later uh, tijdstip stellen. Maar ik ga toch even het rondje maken. Oudere geen vragen. Gemeentebelangen. Er komen schriftelijk, sociaal Zandvoort. Nou, uh, een vraagje. Dat, uh, dat betrekt op de aanbesteding. Uh, wordt er dan gekeken uh, uh, bij de aanbesteding uh, uh, alles in één keer? Dus één bedrijf die alles uh, uh, gaat doen. Of zijn er meer aan de, uh, aanbestedingen? Dank u wel. Partij van de Arbeid niet. VVD niet. CDA. Dick Roosberg. Uh, veel informatie waarvoor dank voorzitter het ademt. Zorgvuldigheid en streven naar kwaliteit. Er blijft wel een vraag of toelichting over aan de wethouder. Er staat op pagina 4 dat er sprake kan zijn van het opnemen van een beperkte stroom in de vorm van een pilot. Kunt u dat wat nader duiden en wat dat inhoudt en of er bijvoorbeeld negatieve gevolgen te verwachten zijn als er belemmeringen optreden, idem over het leerlingenvervoer, omdat er nog geen datum is vastgesteld om dit onder te brengen onder de vervoerscentrale. Dank u wel, D66, meneer Hermsen. Nou, allereerst uh, hartelijk dank voor de uitleg en uh, uitvoerige informatie. Ik, ik denk... We hebben het al een paar keer aangegeven als D66 dat we voor zijn zeker voor het uh, efficiënter maken van, uh, van de zorg. In dit geval het, het samenvoegen van, de, van al die stromen vervoer uh, met betrekking tot een doelgroep vind ik uh, dat juichen we eigenlijk alleen maar toe. Echt, Wat dat er gaat een, uh, een groot compliment dat het op deze manier uitgewerkt wordt. Ehm um, met name ook het combineren met die WLZ vervoer is, is, zou eigenlijk helemaal mooi zijn want dan haalt u denk ik ook heel veel zorgaanbieders ja, en ik denk misschien een, een moeilijke situatie daarin weg, dus ik, ik denk dat we dan met z'n allen daar een heel stukje beter van worden dan moet Ik moet ook wel zeggen dat inderdaad met de pilot dat je het combineren van doelgroepen vervoer ook heel goed moet kijken naar de indicaties van de mensen en de beschikkingen die, die afgegeven zijn dat je toch te maken hebt met verschillende soorten uh, zorg, gedrag uh, aspecten die daarbij komen kijken dus het, ik denk dat het, dat het gaat ook aan, uh, net wat u zegt hey, op papier is het vrij makkelijk, uh, qua uitwerking vrij complex dus ik, ik, ik zou inderdaad uh, nee, ik, ik kijk uit naar de resultaten absoluut, ik denk dat we er enorm van kunnen leren dank u wel de heer van der Tast, kunt u misschien nog antwoord geven, op, in ieder geval op de vraag van de aanbesteding en ook de vraag op ...bladzijde 4 van het stuk... ...maar ik heb niet exact een voor ...u misschien wel? Hij oh, heeft een deel van de tekst. Ik ga het even proberen. Eerste vraag over aanbesteding. Eén bedrijf mag niet. Daarvoor is de concessie te groot. Dus op het moment dat het weggezet zou worden... ...voor één bedrijf... ...dan word je binnen de Europese regels... ...die gelden teruggesloten. Dat mag niet. En... Maar om het wel allemaal... ...in één hand te houden... ...is nu juist die regiocentrale bedacht zodat er wel ergens een samensmelting kan zijn, daar, want daar heeft meneer het heel duidelijk ook over. En dat beseffen wij ons ook. Dat heeft alles met die kwaliteit te maken. Je kunt niet alle mensen gezamenlijk uh, per definitie vervoeren. Dat gaat niet. Er zullen mensen zijn die uh, alleen vervoerd moeten worden. Um, je kunt uh, een, groep, een bepaalde groep leerlingen met bepaalde beperkingen kun je niet met ouderen in hetzelfde busje zetten. Dat gaat niet. Nee, nee dat bedoelde ik ook niet. Oké. Okay. Ik bedoel gewoon, uh, uh, wordt er gekeken naar één aanbesteding die alle groepen uh, uh, vervoeren? Of ja. zijn er meerdere aanbestedingen? Die ja. is voor die en... Uh... Ja, er, er zijn dus meerdere. Uh, uh, het hele proces is één aanbesteding. De centrale, ...en het vervoer is één aanbesteding... ...maar dat is even juridisch, technisch... Um, ...maar er kunnen contracten afgesloten worden... ...met diverse uh, partijen. He, zoals ik net al zei... Um, ...een bedrijf dat gespecialiseerd is... ...in leerlingenvervoer... ...daar kan een contract afgesloten worden... ...met leerlingen... ...over leerlingenvervoer. En een partij, partij die dagbesteding ervaring heeft... ...kan een apart, uh, apart contract worden afgesloten... ...met dagbesteding. Dus het kunnen er vijf zijn, tien, vijftien... Dat hangt ervan af. Uh, en, en daar zijn we vrij in. Uh, dan even de vraag over kwaliteit. Uh, nou, eigenlijk heb ik die impliciet al beantwoord in mijn antwoord aan de Sociaal Zand voor. Uh, even over pagina 4. Daar miste ik een deeltje van. Ik was net een vraag aan het opschrijven. Wij onderbreken de raadsvergadering helaas in nee, verband eerder, met een uh, datum nog niet. ander ja, programma maar dan dat hierna komt. Wij wensen u nog een hele fijne avond. En hierna komt uh... CFM Jazz. C -F -M. Maar nu eerst het NOS nieuws van... 10.